4 uur. Marianne Hageman met het NOS-journaal. Verschillende steden raden mensen af om naar de Koninginnedagvieringen te komen. De politie adviseert om niet naar Eindhoven te gaan, omdat het te vol is. In Utrecht en Arnhem waarschuwt de politiefeestvirus via Twitter om bepaalde pleinen te mijden vanwege de drukte. In Amsterdam is een deel van de Prinsengracht afgesloten, omdat die helemaal vol ligt met bootjes. Honderdduizenden mensen zijn naar de hoofdstad gekomen om Koninginnedag te vieren. Vooral rond het Museumplein is het erg druk. Daar zijn optredens van onder meer Guus Meuwers, Gerard Joling en Alain Clark. Volgens de spoorwegen is de sfeer goed en zijn er weinig problemen. De koninklijke familie heeft de viering van Koninginnedag in Limburg afgesloten. Het bezoek eindigde met een grootschalige dans- en muziekvoorstelling... op de volgepakte markt in Weert. Koningin Beatrix noemde het een feest om Koninginnedag in Limburg te vieren... Namens de familie bedankte ze voor een ongelooflijke en overweldigende dag. Tijdens een wandeling door Weert kreeg de koningin een handkus van een oudere heer. Prinses Maxima deed mee aan een partijtje volleybal. Ochtends was de familie in Torren. Daar reed prins Willem-Alexander een stukje mee achter op een wagen... die werd voortgetrokken door twee paarden. Duizenden mensen kwamen op het koninklijke bezoek in Limburg af. Syrische ordentroepen hebben in de stad Daraa een moskee bestormd... in het oude centrum van de stad. Voorafgaand was de wijk waar de moskee staat zwaar beschoten. De moskee in het centrum van Daraa is het hoofdkwartier van de demonstranten... die al wekenlang het vertrek van president Assad eisen. Volgens ooggetuigen heeft het Syrische leger de wijk weer onder controle. Een mensenrechtengroep in Londen meldde gisteren dat er in Daraa... 33 doden waren gevallen bij gevechten tussen het leger en betogers. Ook in andere steden in Syrië wordt vandaag opnieuw gedemonstreerd. Het weer. Overwegend zonnig, in het zuiden kans op een regen- of onweersbui. Maxima tussen 17 en 22 graden bij een stevige noordoostenwind. Morgen opnieuw zonnig, het wordt dan tussen 16 en 20 graden. Dit was het NOS Journaal. voor voetbalfans met digitale televisie van Ziggo. Sport 1 Live is zende van de maand. Dus de hele maand april gratis Europees topvoetbal. Met deze zaterdag de topper Chelsea tegen de Spurs. Live, half 7, kanaal 13. En waar kijk jij? Thuis of uit? Ga naar thuisofuit.tv en plan deze voetbalmaand met je vrienden. Geld stinkt. Geld helpt. Geld verwoest. Geld beschermt. Geld. Ook uw geld kan verwoesten of beschermen. Ga er goed mee om en spaar bij de ASN-Bank. ASN-ideaal sparen geeft u 2,4% rente, zonder beperkingen. En bovendien krijgt u nu de DVD-box Live-cadeau... met vijf prachtige natuur-DVD's. Kijk op asnbank.nl voor de wereld van morgen. Ook na april genieten van internationale topsport? Probeer Sport 1 Live nu drie maanden voor maar 5 euro per maand ga naar ziggo.nl/sport1 Dit is Radio 1 Dit is Opium, het cultuurprogramma van Davro met Jan Mom Welkom terug bij Opium. Alleen koninklijk goedgekeurde gasten in deze aflevering. In het laatste half uur is dat jazzpianist van Bert van den Brink. Welkom, Bert. Ben je eigenlijk ooit koninklijk onderscheiden? Nee, ik ben niet koninklijk onderscheiden. Dus ik moest even nadenken over het antwoord. Toen ik de VPRO-boy Edgar-prijs won in 2007, toen heb ik wel uh, geluncht. Op Paleis Noordeinde. En dat was heel leuk. Dat was een lunch voor prijswinnaars. Oh, met de koningin? <laughs> nee, met de prinses Maxima en uh, Prins Willem Alexander. Kijk eens en, aan. En hun uh, directe, hoe noem je dat? Uh, ja, uh, daar heb ik secretaris. Ja, secretaris. Zou je het willen, zo'n lintje? Uh, ja. <laughs> ja, Nou, dat is eerlijk. Heel veel ja. mensen zeggen altijd: nee, joh, wel onzin. Jij wel. Jij dat wil ik wel. Ja, je zou het natuurlijk verdienen, zeg ik er maar even bij, als Nederlands kwaliteitsproduct. Dat ze diensten levert aan grootheden als Toet Stielemans, Didi Bridgewater, Chad Baker, Gino Vannelli, noem ze allemaal maar op. Daarom zit je hier overigens niet. Je bent hier als uh, jubilaris, want je maakt al vijf jaar lang iedere week een improvisatie die je op je website zet onder de naam Bert. Uh, Bert's Bites. Oh, ja, ik zeg altijd birds Bites. Birds Bites. Ja, het dat is logisch. Uh, <laughs> <Ja, nee, maar laughs> Bites is ook Engels, dus birds dan ook. Uh, je, je gaat binnenkort gaat er een compositie uh, van je in première voor piano en strijkorkest. Ja. En je gaat optreden met zangeres Petty Troussel. Voor ons in ieder geval allemaal bij elkaar. Meer dan genoeg redenen om je hier voor dit gesprek uh, uit te nodigen. Zomaar eens met die birds ja, ja, en, Bites. En, en, ja? en straks met Jan Verwij, die hier is. He? Die heb je hier hebt hem is? Hem al even gehoord. Ja, je hebt gelijk. De mondharmonica, daar ja. sluiten we straks mee af. Dat is, al, dat is alvast dan uh, de, de lekkere maag. Voor straks. Die, die Birds Bites, om daar maar even mee te beginnen. Dat fenomeen bestaat vijf jaar. Hoe omschrijf je het zelf? Ik omschrijf het zelf als een uh, uh, stukje radio zonder regie. Dus uh, uh, gewoon spelen wat, wat, uh, wat je wat je ingeeft. Of het nou is... Uh... Dan, zijn alle, dan worden alle gepensioneerden worden blij. En als ik doe... Uh... Dan heb ik meteen 200 opzeggingen. Ja. Dat is geweldig. Je kan het helemaal met die piano naar je hand zetten. Want je doet dat iedere week. Iedere week zet je een nieuw stukje uh, voor iedereen bereikbaar op het internet? Ja. Het, uh, ik zet het op de, op de website. En... Uh daar kun je dan, ik, ik stuur nu ook het hele adressenbestand Dat zijn de ongeveer 2500 stuur ik een mailtje. Met steeds weer de link naar, dat, naar, naar die website. Naar dat gedeelte van de website. En mensen kunnen ook via de website www.bertvandebrink.com gewoon het, de birds Spites afdeling vinden. En het, de weekly concert. En dan hoor je het. Um, een, een... Weet je nog wanneer je begon? Wat? Ja, oude, oude nou eerste, nog, ja, nou en of. Ik, ik begon na een, eigenlijk, uh, na een repetitie met een vocaliste Simone Honijk... waar ik inmiddels al lang een cd mee heb opgenomen. Een cd uh, die over Bill Evans repertoire ging. En het eerste concert wat ik toch een beetje met een raar gevoel opnam. Uh, dus de eerste opname, dat was Turn Out the Stars van Bill Evans. Dat speelde ik dan. En toen dacht ik, ja, ik, volgens mij heb ik het ook heel expressief gespeeld. Maar ik dacht ook al, ja, hoe doe ik dat nou met FTP? En dan moet ik het erop zetten. En dan moet ik, weet ik, nou, die, weet je wel. Het is een, een stukje samengaan van artisticiteit met techniek. techniek. We hebben, we hebben ja. die, die opname, die allereerste opname. Dat oh, was leuk. Niet helemaal, dit duurt veel te lang. Ja, we laten een, een fra fragment horen. Ja. Uh, 13 mei 2006 goed gespeeld? Uh, ik kan er nog steeds achter staan, ja. Het, het, het, het leuke is dat dat eigenlijk wel en ook helemaal geen rol speelt. Want het is, het is toch een soort muzikaal dagboek. Soms ga ik zitten en dan heb ik echt uh, helemaal fanatiek een idee van... oh ja, dit moet ik kwijt. Andere keer ga ik zitten, denk ik, ik weet eigenlijk niet, ik begin maar zo. En dat, wil, dat, dat, dat kan dan wat slap overkomen. Maar het, soms is, is het, het tegendeel het, uh, uh, het geval. Want als je zonder pretentie muziek maakt... en dat is ook een van de diep, dieperliggende redenen waarom ik dit doe... als je soms zonder pretentie zomaar wat indrukt... en je laat je helemaal niet... door maatschappelijkheden of dingen leiden, alleen maar door klank... Dan kun je soms ergens komen waar je misschien alleen maar met je, met je piano alleen kan komen. Niet als iedereen op je lip zit mee te kijken en te luisteren. Is dat anders dan componeren? Nou, het heeft er wel wat mee te maken. Componeren is uh, voor mij althans, het, want het, is heel, het is een heel persoonlijk proces, maar voor mij is componeren toch meer eenzaam. Want dan, ja. heb, je helemaal, dan heb je dus helemaal geen uh, effect. Want zelfs als je een akkoord speelt, dit akkoord moet het worden. Dat vind ik mooi. Maar dan heb, dan heb ik het al gespeeld. Dus dan heb ik al een soort akoestisch bewijs van... oh, wat heb ik weer mooi piano gespeeld. Zeg. En dat is eigenlijk onzin, want daar gaat het helemaal niet over. Het gaat erom dat mijn gedachtegoed alleen maar vast ligt. En dat wordt dan in, in het geval van het stuk, uh, stuk Strings Around, wat straks in de première gaat... dat wordt dan door een strijdkwartet gespeeld. En dat is iets heel anders. Want, wat is het verschil? Eh... Uh, het is puur persoonlijke titel, hoor, want anders krijg je helemaal boze mails, of ik krijg ze. Uh, het, het, in het eerste geval zit je toch een beetje zelfvergenoegd te zijn. Want is, dan zit je toch weer te veel op, op effect van. Oh, wat, wat, wat doe ik het weer mooi vandaag? Nou, daar, gaat het niet, daar gaat het over als ik muziek wil maken. Maar als ik wil componeren, dan moet ik alleen maar scheppen. En dan is het uh, het, het zelfvergenoegzaam te spelen van iets, staat daar een beetje haaks op. Ja, je maakt de onderscheid tussen, tussen de, de, de, de, de, ja, de, de reproductie en de, en de, en de creatie. Ja. ja, de reproductie uh, leidt soms af omdat het iets te veel... en daar geef ik ook ruidelijk toe, hoor, iets te veel in, in, uh, in mooi spelerij, mooi doenerij uh, terechtkomt. Wat je ook uiteindelijk wel wil. Als het, als het mooi, ja. Je wilt toch dat het mooi klinkt Precies. meestal. Hè? Dus die, die, die val is er ook. En dat mag wel voor, voor, het, voor het uitvoeren... maar voor het componeren mag het volgens mij niet. En dat is moeilijk, maar ja, ik ben maar gewoon begonnen. Ik, ik had geen opdracht voor, dit, uh, voor deze compositie. Ik heb wel een, uh, een sabbatical genomen uh, aan het Utrechtse Conservatorium... waar ik al, al bijna dertig jaar uh, docent ben. Dan, dan mag je ook wel eens een keer uh, een jaar ertussen uit. Uh, om eens even na te denken over die dertig jaar, over je zonde en over hoe ik nog verder wil in de komende dertien jaar. Want dat dat is wat je deed, ja? Ja, dat heb ik wel gedaan. Dat, het is ook fijn om even, hoe, hoe, hoe aardig ik iedereen ook vind, maar om er even niet naartoe te hoeven. Ja. Want, je, je hebt uh, die, die compositie gemaakt hè, voor strijkorkest en uh, piano. Ja. Dat is op zich een nieuwe activiteit voor je? Wel... Uh, helemaal een nieuw stuk schrijven. Uh, ik heb wel wat meer composities gemaakt. En ik heb ook wel eens een arrangement gemaakt voor strijkers. Zelfs een heel groot arrangement van Porgy en Bess. Maar dan is het materiaal al gegeven. Uh, en, uh, maar een eigen stuk. Echt de compositie ook zelf maken. En dat dan zetten voor kwartet en piano. Uh, dat, dat, die speel ik dan zelf. En ik geef mezelf dan toch een hele vrije jazzy rol. Ja, dat was een nieuw proces. Wel een proces waar ik vanaf begin af aan helemaal in geloof. Dat, dat, dat, met die... jazzy rol met, met het Valerius-ensemble, klassiek. Ja. Samen met lichte muziek. Ja, ja ik, ik, ik geloof in het uh, in een, in een klassieke strijkkwartet. Die niet op hun kop moeten hoeven te staan om, om met een jazzpianist te spelen. Dus die moeten helemaal geen gekke dingen doen of, of ineens die viool anders vasthouden. Nee, gewoon in hun traditie spelen. Liefst zo traditioneel mogelijk volgens hun Um, ja verhaal volgens hun, hun, hun traditie. Zoals en komt het dan wel samen? Mengt het dan wel? Dat mengt ongelooflijk. Ik heb de eerste repetitie gehad en dat is echt dat worden... Een, dat, ja, tuurlijk. De eerste repetitie, dan moet je het allemaal nog een beetje zetten. Uh, een hoop organisatie met de partijen. Er zijn nog best ook eh, administratieve dingen die nog wat, wat, wat beter kunnen. Maar uh, dat komt helemaal goed. Ja, want ja. Jij, jij bent eigenlijk de ideale crossover uh, uh, muzikant zou ik bijna zeggen. Als kind, begrijp ik, speelde je vooral op je gehoor. Ja. Toen, toen ben je les gaan nemen. Een je klassiek ja. pianist. Ja. En, en later ben je weer veel meer naar de lichte muziek toegegaan. Ja, ook omdat het bloed kruipt waar het niet gaan kan. Uh, ook omdat... Het steeds weer instuderen van klassiek repertoire voor mij toch een, toch een last is. Omdat ik niet kan zien, uh, is, het, is het, ja, het verwerven in die, in die kop <laughs> van alles uit het hoofd doen. Ja, dat gaat natuurlijk, dat gaat een hele tijd goed. En het lijkt wel of geheugen soms oneindig is qua, qua mogelijkheden, nee. ho hoe je het, hoe het maar kan aanvullen. Maar ik ben wel blij dat ik het alternatief van de lichte muziek heb gekozen. Kozen. En van de improvisatie. Uh, ja, ja die, dat zou, daar zou ik niet zonder kunnen. Ja, maar je je muziek... moet het natuurlijk, want ja, uh, luisteraars, voor, voor zover je jou niet kennen natuurlijk... die zien niet uh, dat jij niet ziet. Maar mm. jij moet het inderdaad altijd zonder partituur doen. Ja. In principe alles uit je hoofd. Ja, of ik heb het uit Braille schrift ingestudeerd. Maar dat is dan alleen voor klassieke muziek uh, geldt. dat. Maar, maar zo'n stuk als dit, uh, de, dankzij de, de, de technologie van de computers ben ik in staat om het in te spelen op de computer. En, en, en ik krijg dan assistentie bij het uh, vervaardigen van de bladmuziek. Mm -hmm. En ik zet daar gewoon lekker uit mijn hoofd uh, aan die piano te ja, Het is een fuga-thema, begrijp ik. Hè? Nou, ik heb er een fuga in gemaakt. Ik heb een, wat um, is dat? Leg dat eens uit. Een fuga. Oh, uh, ja. dit is Radio 4, dames en heren. <laughs> nou, <laughs> Les 1 niet, over een fuga. Nou, een fuga is een... Eigenlijk, voor, als ik het voor een leek moet uitleggen... is het, een, is het een, uh, een, een stuk muziek waar zoveel verplichte architectuur in zit... dat het bijna niet meer te doen is. Want het gaat erom dat het een soort Vader jacob kanon effect is. Je hebt een thema en dat moet dan... Uh, uh, <middels> dan komt het tweede thema, dat moet dan een kwint hoger. En dan moet dat eerste moet ook nog weer... Dat moet allemaal op elkaar passen. Dus het is een ongelofelijke puzzel. Ik heb een fuga gemaakt, één, omdat ik het een uitdaging vond om te doen. Maar ook omdat je met het maken van een fuga bezig bent aan een soort barokkerk... waar je jaren mee aan het sleutelen bent. Dus als ik dan eens een dag geen inspiratie had voor het componeren... dan maakte daarop... ik gewoon weer twee maten fuga. En dacht ja. ik zo, toch weer een goede dag gehad. String Surround heet het. Uh, is is, is het, um, het juist het feit dat je je kennis van die klassieke muziek kunt combineren... met wat je inmiddels ook in die lichte muziek doet... is, is dat ook een van de redenen dat je dit een leuk project vindt? Ja, ja, dat is zeker. Want het, het, ik, ik hoor allerlei verbanden, ik hoor allerlei mogelijkheden. Uh, en, en, want zoals ik al zei, ik vind, ik vind de, de, de combinatie geweldig. Ik vind vaak dat het iets te geforceerd naar elkaar toe gebogen wordt. Dus dat, dat, dat de, de, de, de een klassieke strijkwoord gaat jazz spelen. Ja. Een, een klassieke zangeres gaat jazz zingen. Laten we toch alsjeblieft dat niet doen. Dat is toch helemaal niet nodig. Blijf toch gewoon lekker bij je eigen vak. Ja, we, hebben, we hebben een, een, een klassieker, een klassieke muzikant, Jaap van Zweden, die uh, uh, over jou aan het woord kwam in een documentaire van anne Lot Verhagen, die ook over jou is gemaakt, uit 2007 alweer. 2009 die documentaire? 2009 ja. neem ja, ja, ja. ik kwalijk. Jaap van Zweden, uh, natuurlijk nou ja, top uh, violist, top uh, dirigent, Zij over jou het volgende. Bert is een man die. Uh, dat zei ik ook op de repetitie. Uh, hij kijkt met zijn oren. En dat hoorde hij toen ik dat zei. En hij moest daar heel erg om lachen. Maar zo is het wel. Ik bedoel, de man die is een. Uh, een. Uh, ja, een, een muzikaal dier van. Dat kent zijn weerga gewoon. muzikaal dier dat kent zijn weerga niet. Wat, wat <laughs> denk je als je dat van JavaSweden Want Dit was trouwens ook de Avro, hè? <laughs> ja, ja, absoluut. Ja, um... Ja, dat is, dat is de spontaniteit van een, van een Amsterdammer... die dat over een jongen van het platteland zegt. Dat vind ik wel heel mooi. Ja, maar <laughs> het is... Het is ja, Persvelen is iemand die ook redelijk open staat. Hè? Iemand die natuurlijk in die klassieke wereld zit... maar niet uh, bang is om dingen te doen met andere muzikanten. Nee, nee. Is dat wat jullie uh, in elkaar herkennen? Ja, dat, dat, dat vermoed ik wel. Ik denk dat hij dat ook leuk vond. Het was toen heel... Uh, ja Met het orkest van het Oosten heb ik toen een bewerking van Summertime gespeeld. En dan deed ik eigenlijk een beetje hetzelfde. Ik had de vrije rol en ik had voor het orkest geschreven. En uh, ja, dat was een geweldige ervaring uh, om dat te doen. Dat was, er, dat was ook in Enschede. Het lijkt wel of Enschede... Uh, een ja, een belangrijke is, rol is, speelt in jouw leven. Het speelt gewoon een hele belangrijke rol. Enschede voor uh, 2000. Eén of twee Ja. Maar hoe, nu... hoe zou jij hoe zou je nou zelf om, om, omdat je dus hè, al die verschillende muziekwerelden kent. Hoe zou je je eigen stijl omschrijven? Um, dat is niet zo makkelijk omdat omdat wat er is in in het juryrapport over bij die VPRO Beatca prijs ook gezegd dat ik dat, dat mijn stijl onherkenbaar is, maar mijn geluid des te meer. En ik Ben uh, daarmee eens ja, opeens. Ben ik, het, ja, ben ik, het eigenlijk. ik schrok er eerst van, maar toen ik er goed over nadacht... Dacht ik, dat is het eigenlijk wel zo. Want Ik hou zielsveel van het ook goed behandelen van het uh, piano mechaniek. Dus gewoon even van een, van een mooi geluid zoeken. Nou ja, daar dus, ga je weer. Dat is weer die uiterlijkheid, waar we het al eerder over hadden. Maar, dus dat staat wel heel hoog in de vaandel. En, en ik vind improviseren heel, heel mooi. En ik denk dat, dat als je die twee componenten bij elkaar legt... dan komt daar een soort geluid uit, een soort product... En dat zal het dan wel zijn. Ik ben er dus niet zo heel specifiek in. Van, van oh, het moet altijd zus of zo. Het mm -hmm. moet altijd wel... Ik, Geen labels. Nee, nee, nee. Die heb ik ook nooit zo gehad. Want ik heb zoveel verschillende dingen gedaan. Ik ben ook wat dat betreft ook nooit zo goed te plaatsen geweest. Misschien ook nooit zo ontzettend populair geworden. Dat hoeft ook helemaal niet. Ik heb wel de, mijn hart gevolgd de dingen, de dingen gedaan... die ik zo graag wil doen. En ja... Daar kan ik wel daar kan ik wel heel gelukkig over zijn. En, en ook in de toekomst me heel gelukkig ja. prijzen. Over die populariteit en je hartvolg. Gaan we zo nog even doorpraten. Maar je zei het al, je staat hier in de studio met Montharmonica Virtuoos Jan Verwij. Uh, ja, we spelen vanavond in de Burgt in Leiden. Voor de om 9 uur, dus komt alle na, na, de, na het Oranje Bitter. In de uh, Burg in Leiden. En ja, ik heb met Jan twee jaar geleden, hier, nou, hier om de hoek zal ik maar zeggen, een, een prachtige CD opgenomen, duo CD. En Jan van Wijven, een enorme staat van dienst met dit uh, wonderlijke instrument. Oh, we waren ook nog kort geleden in het uh, programma Vrije Geluiden. Mag ik wel zeggen, hè? Ja, dus, dat Je is de andere, zeggen, de andere omroep. En um, wij spelen nu, op verzoek van uh, ons, ons samen, Stella <laughs> by Starlight. Jan Verwey, Jan Verweij, Mondharmonica en Bert van den Brink, Piano Stella bij Starlight. Een uh, Japanse piano, we zullen het merk niet noemen, is het wat? Bert van den Brink? Ja, het is een hartstikke goede piano. Ja, maar ma Echt waar? Ja. Maakt jou niet uit waar je op speelt? <lacht> nee hoor. Zal ik diplomatiek zijn? Nee, het maakt nee, nee je niks uit. juist niet. Je hebt, je hebt toch helemaal geen keus? Het staat er toch gewoon? Ja, maar er is toch wel verschil, neem ik aan. Ja, natuurlijk is er verschil. Ja, maar wat, wat is het verschil als je op een Steinway speelt of op een piano als deze? Ik denk dat het vooral gaat over de, over de, over de reflectie. Dus wat je, wat je, wat je terugkrijgt. Je, je, je stopt er iets in. Wat ik erin stop is. Uh, de handbeweging, de, de, de armbeweging. hamers die, die, die snaren raken. En dat, dat hoor ik. En. Uh, ja, en maar is, dan... is dat alleen wat jij kan voelen? Of, of hoort de luisteraar ook als hij ingevoerd is... wel uh, verschil in kwaliteit? Nou, die luisteraar voelt niet dat ik die beweging eerst gemaakt heb. Dus wat daar zit je... Daar zit, het is eigenlijk, we kunnen er heel lang over praten... moeten we vooral niet doen. Het is een heel complex verhaal. Want ik, ik, als ik piano speel nu, voor, de, voor deze radio-uitzending... dan heb ik een input-output verhaal. Want ik moet het, ik moet het <laughs> ding in gang zetten. Ja. En dan uh, komt die toets, toets beneden. En dan hoor ik wat. De luisteraar mis dat eerste stuk van de actie. Gelukkig maar. Jij, jij compenseert <laughs> ik, hoef ook, ik, hoef ook, ik hoef ook niet te sturen als ik naast iemand in een auto zit. Dus hoef, als, je, kom... als je denkt, ik moet nu iets op deze toets iets harder slaan... dan doe je dat en de voor de luisteraar maakt het eigenlijk niks uit. Nee, want die, die ondergaat pas daarna... dat ik een, een, een, een andere handeling uh, heb gedaan. Dus ja, en, en dat, is, dat is één aspect. van het. Dus als ik zeg, ja, hij speelt een beetje zwaar... nou ja, zegt iemand dan, nou, dat is jouw probleem. Ja, als het <laughs> want, maar goed klinkt. Prachtig. Ja. Ja. Ja. En het ja, kan ja, ook ja, zijn ja. dat het heel makkelijk speelt... en dat het vreselijk klinkt. En dat hoort de luisteraar natuurlijk wel. Dat dat is over het instrument. Uh, nu even over je andere muzikant, Jan Verwee. Uh, hoe bespeel je Jan Verwee? Heel makkelijk, sowieso. Um, eigenlijk duiken we er samen gewoon in, in die muziek. We, we, we spreken iets af. In dit geval hebben we afgesproken om het stuk in, in, in, in, een, in een driekwartsmaat te spelen. Normaal gesproken wordt het vaak in vieren gespeeld, meestal. Um, en voor de rest is het de grote oren openzetten en, en, en heel veel interactie plegen. Dus alles wat gespeeld wordt, dat, daarbij probeer je elkaar toch, t, toch te beluisteren en, en, en te volgen. En, en, en vooral reageren op elkaar. En, en waarom lukt dat met Jan heel goed? Omdat uh, in de eerste plaats Jan heel muzikaal is, en op, maar op, op misschien wel de gedeelde eerste plaats... Uh, staat Jan niet heel erg op zijn strepen bij, bij wat hij speelt. Dat klinkt heel raar als ik dat zo zeg. Maar daar bedoel ik mee dat als er ineens een beetje tegenwind komt... of de wind mee, dan zal Jan ook de eerste zijn... om daar gretig gebruik van te maken. Dus, dus hij blijft in het gesprek ook observeren... en, en achterom kijken naar de, uh, en in de dialoog. Zoals een goede interviewer ook doet. Voor waar gaat het gesprek over? Wat doen we eigenlijk? Jan steekt zijn duim op, die is het er helemaal mee eens. Jullie geven elkaar de ruimte. Jan knikt ook. Ja, daar zijn jullie te, allebei daar de zijn de het Daar zijn we het over eens. We hadden vanavond een knalfeest. <laughs> maar even voor, voor dit uh, stuk hadden we het over populariteit. Uh, ik, ik noemde dit in het begin al. Hè. Je hebt met, natuurlijk met, met grootheden als Toet Tielemans, Didi Bridgewater, uh, Gino Vanelli heb je uh, gespeeld. Binnenkort ja. Patty Trossell, gaan we het zo nog even over hebben. Uh, natuurlijk iets minder bekend, maar minstens zo interessant. Maar even die, die, die grootheden en de populariteit. Je bent op een gegeven moment ook weer gestopt met het spelen met die mensen. Had dat met die populariteit te maken? Ja, dat denk ik wel. Ik geloof toch dat, het, dat uh, bij sommige situaties... krijg je toch uh, het, het gevaar van de twee kapiteins op een schip. En, uh, en dat, dat is vervelend. Want, Wa want hoe bedoel je dan? Nou, dat je allebei toch uh, heel erg uh, op, op je strepen staat... en elkaar dan dus niet die ruimte geeft. Omdat je uh, je eigen strepen belangrijker vindt dan de, dan de, dan de tussenruimte. En dan leg je het bij die bekendheden af... want uiteindelijk speel je toch in dienst van die bekendheden? Ja, ik leg het er niet bij af. Ik ben zo arrogant om hier voor deze microfoon te zeggen... dat ik het, niet, dat ik het er niet bij afleg, maar dat ik gewoon mijn eigen weg dan ga. Dat ik zeg, nou dat doe ik, daar heb ik gewoon geen zin in. Ja, want wat je had, uh, uh, als het aan hun lag, nog heel lang met ze door kunnen spelen. Bij, bij Didi Bridgewater wel, Ja. Bij Gino Vanelli weet je Mus het niet. Nee, dat nee. denk ik niet. Dat, maar goed, dat, we lagen zo op. Muzikaal lagen we op één lijn. Maar, maar de, de uiterlijke kant. Vooral het veel te hoge geluidsvolume. Dat. Uh, mm -hmm. Ja, dat is toch jij niet. <laughs> nee. Maar ik bij... heb maar vier zintuigen gezet. Die oren die moeten er nog langer mee dan vandaag. En bij die, die heb je toch gezegd: ik ga weer mijn eigen ding doen. Ja, omdat uh, ik daar toch wel het heel moeilijk vond. Om, het was een koffiedik kijken hoor. Maar om het te realiseren. Oké, okay, ik, word, ik word misschien een, een heel bekende begeleider. Begeleidend pianist in Frankrijk. Maar wat blijft er van me over in Nederland? Als en wat... Bert van der Brink. Ja, en wat blijft er van me over van... Uh, van, van, van de dingen die ik zelf zou willen initiëren? Heb ik daar nog tijd en ruimte voor? En waarom is het wel leuk om met Petty Troussel op te treden binnenkort? Omdat... Uh, omdat Petty sowieso een hele innemende persoonlijkheid is. Maar dat geldt voor Didi net zo goed, hoor. Maar bij Patty is dat ook, is het, loopt dat ook niet zo heel hard... dat je denkt, oh, ik zit meteen in Japan en dan weer in Hongkong... en dan zit ik weer met een jetlag in uh, weet ik veel wat. Want dat was met Didi namelijk wel, wel zo. Dus het is, het is iets, iets huiselijker. Het is iets, het, is, het is iets menselijker allemaal. En het is prachtig. Ik vind, Patty is een, is een podiumbeest van, van grote klasse en een heel lyrisch zangeres. Maar meet jij dat dan af? Want je ziet haar niet... Nee, maar dat voel je in alles. Dat voel je in als, het, als de knop omgaat van nu gaat het stuk beginnen. Dan gaat dat stuk ook echt beginnen. Dat is, dat is heerlijk. Want dan kun je ook meer calorieën kwijt. Dat, dat, die, die, kun je, die kun je reflecteren op, op de solist. Ja, want je krijgt het ook weer terug. Dan ga je spelen. zelf ook meer zweten. Ja, en wij spelen. Want volgens mij, de, de, de tijd die begint. Want hoe lang mogen we praten eigenlijk? Nou, we zijn bijna er Precies. 6 mei in het Koningstheater in Den Bosch. En 29 mei aanstaande hier in de Kleine Comedie in Amsterdam. En, uh, ja. en 22 mei, Strings Around in Enschede. In de Arkenzaal van het Muziekcentrum. Je ja, hebt een, een veloos gevoel voor tijd. Ja, want de iTunes die liep nog niet eens. je had al in de gaten dat hij uh, dat eraan kwam. De geweldige iTunes. Ja. Bert van der Brink. Hoor u eh, op piano. En hij werd eh, op Monte Monica begeleid door Jan Verwijt. Dank voor jullie komst, allebei hier naartoe en voor dit gesprek. Volgende week in Opium te gast. Harpiste Lavinia Meijer. Acteurs Peter Blok en Marie-Louise Stijns. Deze uitzending kunt u terugluisteren op opiumradio.nl. Om vijf uur op Nederland 2 kunstuur. Over de rijkdom van de hedendaagse Chinese kunst. Dinsdag is er Opium TV. 10 voor 9 Nederland 2. Onder andere Sandra Schuurhoff te gast. En eh, zo direct hier op Radio 1 gewoon, zoals altijd, langs de lijn. En presentatie, dit keer Robert Meena. Wij wensen u een ongelooflijk fijne Koninginnedag. En dank u voor het luisteren. AFLO Radio 1 Het NOS Journal. In verschillende steden raden mensen af om naar de Koninginnedagvieringen te komen vanwege de enorme drukte. Volgens de politie is Eindhoven vol en in Rotterdam zegt de politie dat het geen zin heeft om met de auto naar de stad te komen. In Utrecht en Arnhem waarschuwt de politie feestvierers via Twitter om bepaalde pleinen te mijden. In Amsterdam is het vooral rond het museumplein erg druk, daar zijn optredens. Volgens de spoorwegen is de sfeer goed en zijn er weinig problemen.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 Het akkoord is tot stand gekomen door bemiddeling van zes golfstaten... en ook de oppositie stemt ermee in. Als Saleh echt het veld ruimt, is hij de derde Arabische leider... die onder druk van massaprotesten opstapt. En tot zover de hoofdpunten van het nieuws. Het weer. Erwin Krol. Het is prachtig weer. 18 tot 22 graden, maar het waait flink. Nou, vanavond en vannacht neemt die wind wat af, blijft helder. Uiteindelijk wordt het vannacht een graad of 6. En morgen overdag trekt die wind weer aan. Windkracht 5, 6 uit een oost-noordoostelijke richting. De zon schijnt volop en het wordt morgen 18, 19 graden. Dus nog een graadje lager dan vandaag. En ik was u bijna vergeten te vertellen... dat er nog een theoretische kans is op een onweersbui in het uiterste zuiden van het land. Niet morgen, maar vandaag. Nou, dan hebben we morgen dus een heel droge dag, maar nogmaals iets frisser dan vandaag en flink wat wind. Volgende week blijft het zonnig, de wind zwakt af, de temperatuur gaat naar beneden. In de loop van de week is er kans op wat meer bewolking, maar het blijft over het algemeen zonnig en droog. NOS, NOS, NOS Radio Langs de lijn met Robert Meder. Goedemiddag op deze zonovergoten koninginnendag. Proberen we u de komende anderhalf uur te vermaken met uh, sport. Straks natuurlijk het sportforum, waarin we vooruit kijken, Nee, waarin we terugkijken op de afgelopen sportweek, zo moet ik het zeggen. Dit keer met Tom Boots en de journalist Erik Oudshoorn en oudscheidsrechter en spelregelbaas bij de KNVB Henk van Etterhoven uh, Mocht u vragen aan een van hen hebben, of uh, wie weet wel aan ons allemaal, dan kunt u dat melden naar sportforum.nl. Sportforum.nos.nl. Het antwoord komt dan hopelijk van een van de leden van het panel hier aanwezig. Maar we beginnen met het WK Kunstrijden in Moskou. Hans van Zetten ook hier. De lange kuur voor vrouwen stond vandaag op het programma. Wie is de wereldkampioen geworden? Ja, we hebben weer Miki Ando als wereldkampioen. Ik zeg weer, want uh, vier jaar geleden was het voor de eerste keer in 2007. Daarna niet meer, want de concurrentie is moordend bij het kunstrijden voor vrouwen. Uh, maar dit uh, keer was weer haar kans. En, uh, gisteren na de korte kuur uh, was, uh, het, uh, stond ze tweede met 33 honderdste van het punt. Dat is minimaal verschil op de Olympisch kampioene Yuna Kim uit Korea. Vandaag dus met de lange kuur moest de beslissing komen. Ze reden allebei uh, een prachtige lange kuur, maar Miki Ando was tech. Technisch nou net iets beter. De sprongen kwamen er gewoon beter uit. Dus de 23-jarige Japanse is voor de tweede keer in haar leven nu wereldkampioen kunstrijden op de schaats. Goed, we hebben drie uh, podiumplekken. Je hebt nu goud ja. en zilver gehad. Ja, de verrassing was eigenlijk wel uh, de bronzen medaille voor uh, de Italiaanse Caroline Kostner. We kennen haar als drievoudige Europees kampioen. Een lange rijdster, 24 jaar, uh, woonachtig in uh, Polzano. Het uh, zeg maar Duits sprekende deel van Italië. Uh, ja, zij is heel wisselvallig en heeft al eerder twee keer op het podium gestaan bij een WK. Dat was in 2005 en in 2008. Maar goed, daartussendoor is het, het is heel wisselvallig. En vandaag klopte het allemaal weer wel. Gisteren bij de korte kuur werd ze zesde. Ze had dus wat achterstand. Maar vandaag reed ze een prachtige lange kuur... en pakt de bronzen medaille voor de beide russinnen. En dat is voor haar natuurlijk een uitstekend resultaat. Ja, kan ik me voorstellen. Wat staat er nog... Uh... Op het programma nu... Uh... We hebben vandaag nog uh, de finale bij het ijsdansen. Mm. Uh, en dus de 24 beste paren komen nog uh, in actie voor hun vrije dans. Die hebben hun uh, korte dans al uitgevoerd. Dus ze nemen die punten mee naar de vrije dans. En vanavond de ontknoping. Te zien in Studiosporten mag ik aannemen. Zeker. Ja, goed. gedaan. Wat is het, Ton? Je steekt nu je vinger op. Ik een vraag aan Hans. Voor het eerst dat ik hem ontmoet, Hans. Goedemiddag, Ton. Nou, zijn stem is heel bekend, maar je zegt het was minimaal... bijna niet uit elkaar te halen... En er is tot die jurering, komt die dan niet in, in discussie? Nou, de, de beoordeling van het kunstrijden is in 2002... na uh, de Olympische Spelen in Salt Lake City... met dat gedonder, met die, die, die gouden medaille voor tussen Russen en Fransen... Uh, is dat uh, uh, helemaal gewijzigd. Ja. Uh, en we hebben dus nu twee panels. Niet meer één panel, maar, maar twee panels. De één beoordeelde techniek. Heel objectief. Alles is beschreven. Er is een nieuwe code gekomen. Kortom, het gaat eigenlijk in de jurering richting de turnsport. Daar is het helemaal goed beschreven. Dus die richting gaat het op. En we kunnen dus nu wat meer vertrouwen op een stuk uh, zeg maar, objectiviteit in het beoordelen van het kunstrijden. Dat was het, dan. Ja, goed. Dankjewel, Hans. Graag gedaan. Langs de lijn Sportsforum. Meningen en analyses over sportactualiteiten. Ja, ik heb ze al geïntroduceerd, maar ik doe het graag nog een keer. Tom Boot heeft u al gehoord. NEC-journalist Erik Oudvoorn, goedemiddag. Uh, ook van harte welkom in de studio. En Oudschijn zegt er een oude spelregelbaas bij de KNVB. Henk van Ettenkoven. van wie uh, uh, we hebben gehoord voor de uitzending... dat we Jun en jij mogen zeggen waarvoor dank. Dat gaan we dan ook volhouden. Mag ik met de Erik beginnen? Uh, jouw moment van de week? Uh, Mijn moment van de week komt uit uh, de beladen wedstrijd uh, Real Madrid-FSA Barcelona. De omhelzing van Carlos Pujol en José uh, Mourinho. Uh, het was net na de rode kaart van Pepe. En uh, ik denk dat uh, Pujol heeft gedacht, uh, ik moet Mourinho even troosten. Want uh, wij gaan uh, jullie straks helemaal kleurblind spelen. Dat <lacht> gebeurde dus ook. En Mourinho moet gedacht hebben, mijn tactiek valt nu helemaal in duigen. We zijn verloren, we zijn kansloos en uh, we gaan deze wedstrijd verliezen. Ja. Dus uh, ik vond dat echt een heel mooi moment. Het kwam in een flits uh, door het beeld. Maar beide moeten elkaar nog kennen van Barcelona, denk ik trouwens. Dus, ja, dat uh, uh, lijkt mij ook. Ja. Ja. Ja. Dat, dat, dat was mijn moment. Goed, dankjewel. Overigens, uh, hoe blind kun je worden? Want ik verwacht in uh, Noukamp dat ze ze helemaal nu, uh, nu het zo hoog op uh, gespeeld is, helemaal zoek gaan spelen. Want die staan natuurlijk op scherp nu. Maar we gaan het er straks uitgebreid over hebben, vanzelfsprekend. Henk van Ettenhoven, uh, je moment graag. Ja, dat komt uit dezelfde wedstrijd. Alleen dan is het wat negatiever. De wijze waarop Mourinho de rode kaart uh, ten opzichte van de vierde official en de eerste assistent kenbaar maakte. Dus door beide duimpjes omhoog. Van jongens voortreffelijk gezien. En ik denk als Mourinho de beelden terugziet... dat hij zich eigenlijk moet doodschamen. Want het was een doodschop eerste klas. Ja. Well done, zei hij well volgens done, mij ja. uh, tot een paar keer toe. Tom Beltje, jouw moment. Uh, dat komt niet uit voetbal, maar uit wielrennen. Uh, van de week las ik dat Thomas Dekker... zijn schorsing afgelopen is in juni. En hij heeft weer een ploeg gevonden. Uh, Cervelo. Nee, Garmin. Garmin Cervelo. En hij moet beginnen bij de Continentalploeg, maar hij hoopt nog op de ronde van Spanje. En wij, of tenminste ik, hoop dat het goed met hem gaat. Hij is pas 26 jaar, het was een potentiële wereldkampioen naar mijn idee. Fantastisch, maar kon de wilde niet aan. We hopen dat het nu wel goed komt. En niet zoals Yuri van Gelder misschien uh, weer. Waarvan acte? Goed, de Champions League. Ook Classico hebben we het er al uh, even over gehad. Het was uh, deel 4 van dit seizoen alweer dat ze tegenover elkaar stonden. Uh, in de competitie werd het uh, eerder deze maand 1-1. Uh, Bekerfinale ging naar Real. En de eerste ontmoeting in de Champions League werd met 2-0 gewonnen door Barcelona. Messi was weer eens uh, de gevierde man. Ibrahim Afellay gaf de assist bij de 1-0. Ik uh, kreeg de bal uh, geopend en uh, ik dacht gewoon uh, er langs gaan. En, uh, ja. Het was een goede actie. Uh, kijk, als kleine jongetje droom je van dit soort, uh, van dit soort wedstrijden. En, uh, ja, in in zo'n beladen wedstrijd. Uh, ik denk ik hoef niet te zeggen hoe belangrijk deze wedstrijd was. Maar ook uh, de rivaliteit tussen beide ploegen. Ja, als je daarin dan uh, het verschil maakt. Ja, dat is een onbeschrijfelijk gevoel. Ibrahim Afalai. Uh, Erik, Messi. Uh, alleen maar vol lof over hem. Of zijn er ook nog dingen die beter kunnen bij hem? Nou... Die dribbels van hem die zijn natuurlijk ongelooflijk. Je ziet het er niet aan af. Uh, het, het, het, het heeft een enorm hoog bewegingsritme. Uh, vandaar dat er kennelijk geen verdediger in staat is om hem af te stoppen. Zelfs niet met de sliding. Want uh, hij gaat er altijd langs. Ja, bij, bij de, de doper, zelfs, moest hij zelfs twee keer voorbij uh, Ja, bij de doelpunt passeerde hij totaal <kuggen> zes keer iemand. En uh, dat, nou, dat was echt ongelooflijk. Uh, maar... Uh, Mourinho heeft al bewezen dat er ook een methode is om hem af te stoppen. Dat is eerder gebleken in de wedstrijd met Inter tegen Barcelona het vorig seizoen. Uh, en nu uh, vond ik ook weer dat hij in het eerste deel van de wedstrijd uh, ja, niet echt loskwam. En op het moment dat, er, dat ze met tien man stonden en er meer ruimte kwam... Ja, uh, dan moet je. Uh, uh, Avalai kwam er natuurlijk in. Dat was een hele slimme set. Want daardoor, daardoor uh, ging Barcelona nog meer van die ruimte gebruik maken op snelheid. Ja, en dan moet je uh, Messi natuurlijk uh, niet de vrijheid geven. Maar op dat moment is hij gewoon. Uh, dat is hij überhaupt de beste speler van de wereld. Daar is geen twijfel uh, aan mogelijk. Twijfelt hier iemand aan, uh, aan de woorden van Erik? Nee, ik vraag mezelf zelfs af. Ja, de grote driepelen: uh, Cruyff en Maradona. Ik kreeg het idee dat hij al beter is dan die drie. Hoewel het heel lastig nou, te vergelijken is. Ik vond maar, ja. Maradona een technische, uh, meer technische bagage hebben. Uh, bij Messi is het echt heel erg op die dribbel uh, gebaseerd. En hij kan het natuurlijk ook geweldig afmaken. Want uh, ja. een kans is bijna altijd een doelpunt. 52 doelpunten. Ja, dat is natuurlijk ook ongelooflijk. Uh, die miljoenen. Uh, of dat aantal. Maar ik, ik vond Maradona toch nog een, een completere voetballer eerlijk gezegd. Alleen als je het in het huidige voetbal, waarin uh, verdedigers veel meer ontwikkeld zijn... veel atletischer zijn, als je dit kan laten zien... ja, dat is ja. eigenlijk uh, van een andere planeet. Hij heeft dus in mijn optiek heeft hij ook nog een, uh, het vermogen... om in een sprint nog net iets aan te kunnen zetten... Uh -huh, en daardoor is hij uh -huh. vaak uh, sneller, net iets sneller dan, dan de verdedigers. En daardoor kan hij ook vaak de, de messcherpe slidings die omgemaakt worden ontwijken. En dat is uh, iets wat ik eigenlijk nooit bij... Uh, bij Cruyff heb ik het ook gezien in die ja. tijd. Maar bij Maradona heb ik het eigenlijk nooit zo gezien. Maar zijn techniek van de Mar techniek van Maradona, die, daar ben ik met je eens, die was misschien wat beter. Maar ik vind... Ja, uh, Messi toch een grotere speler. Heb je Maradona ooit uh, gefloten? Ik heb hem nooit gefloten. Uh, nee, uh, Kruijf wel, mag ik aannemen. Ja. ja. ja was, die, die, die versnelling van Kruijf was die inderdaad ook een beetje... Ja, Kruijf had het vermogen om in een sprint nog iets extra's te geven. En dat zijn sporadisch uh, heel weinig voetballers die dat gegeven hebben. Mm. En dan zie je dus ook dat het moment dat je verwacht... nou wordt die neergehaald, is die net iets sneller en is die weg. En daardoor creëert hij dus niet alleen voor zichzelf de kans... maar ook vaak voor zijn medespelers. Ja, en dat geldt natuurlijk ook voor Messi. Maar, maar ik denk, die snelheid, ben ik ben er ook volkomen mee... en de handelingssnelheid is fantastisch natuurlijk. Maar ik vind ook de timing van ja. alles zo fantastisch... Nee, en dat maakt het, naar mijn idee... Ja, dat ik kijk van los. het voetballen. Ja. Dat je precies op het juiste ja. moment die beweging maakt... waardoor ja. je iemand passeert. En die, ja, en vandaar dat hij ook niet geblesseerd wordt ja. natuurlijk. Nee. Want hij is dat even voor. Ja. Even de spelopvatting van de uh, Madrilene. Het werd wel een beetje getypeerd door... Uh, er was na nou een kwartier speler... dat Ronaldo op een zeker moment toen hij in zijn eentje ging storen... Met in een vol Bernabeu ten overstaan... van iedereen met zijn handen omhoog ging staan. Zo van, ja jongens, ik ben nu in mijn eentje achter die bal aan aan het hollen. In mijn eentje kan ik het niet. Komt iemand me nog helpen? Was dat een beetje de wanhoop van de Madrilene in beeld? Nou, misschien van Ronaldo zelf. Erik? Die natuurlijk uh, aanvallend voetbal voor staat, technisch hoogstaand voetbal. En hij zal misschien in zijn hart iets heel anders hebben gewild. Maar ik denk als je van tevoren al weet dat als je je eigen spel gaat spelen, dat je dan weggespeeld wordt. Dat je dan sowieso verliest. Ja, iedereen. Uh, uh, Kraakt dan Mourinho af uh, om deze strijd wijze? Ja, ik denk dat hij niet anders kon. En, en dat hij uh, op deze manier uh, toch nog uh, een kans heeft uh, gehad om Barcelona te verslaan. Maar is deze tactiek des Mourinho's? Of is deze tactiek momenteel des Real Madrid's, Henk? Ik denk dat hij uh, des Mourinho's is. Mourinho gaat er altijd vanuit om, om een goede georganiseerde defensie te hebben. En dan proberen daar van achteruit op te bouwen. En dan, dan gokt hij eigenlijk op, op de spitsen die hij dan heeft. Op hun snelheid, hun schotvaardigheid. Dat heb je een paar jaar geleden gezien toen hij bij Chelsea was. En je ziet nu hetzelfde wat uh, uh, met Ronaldo zeg maar, gebeurt. En ja, uh, ik denk dat Ronaldo de afgelopen weken in die wedstrijd. Uh, hij kan niet mee verdedigen, dat is duidelijk. Want dat kan hij gewoon niet belopen, ondanks dat hij een voortreffelijke conditie heeft. Maar dat ziet hij voor mij gewoon niet. En daardoor krijg je veel te veel gaten op middenveld. En ik denk dat uh, een van de spelers die, die misschien er misschien heel goed uit had kunnen komen... Uh, Ozil... Dat hij uh, ja, een opdracht heeft gekregen waar die jongen in mijn optiek af en toe die, uh, helemaal niet capabel voor is. Hij moest de gaten dichten. Maar Eugène is een sierlijke voetballer. Is een creatieve voetballer die gaten kan openen. En scoringskansen voor medespelers kan creëren. Maar daar kwam hij gewoon niet aan toe. Een goede speler voor Barcelona, dus eigenlijk. In principe. Uh, ja. Dat hoor je bij iedereen, ja. uh, Ton. Uh, uh, gelukkig heeft Barcelona gewonnen, hoor ik om mij heen. Want het, het voetbal heeft nu gewonnen. Ben je het daarmee eens? Ja, daar ben ik het natuurlijk wel mee eens. Maar. Uh, ook de spelopvatting, het verdedigend te spelen... zou ik maar zeggen, is ook voetbal. En het is het recht van elke coach om te doen wat hij wil. Ik vind persoonlijk dat die spelopvatting verkeerd is. En dan kijk ik even naar Henk. Want ik denk dat ze wel tegen Barcelona op kunnen. Want de individuele kwaliteit vind ik grandioos van Real Madrid, hoor. Maar waar ik hele grote bezwaren heb. Dat is de keuzes dus van de coach. Hele grote bezwaren tegen de gemeenheid en de overtredingen die hij maakt. He, ook de laatste wedstrijd was weer vol met overtredingen. En daar moet wat aan. Hij klaagde over de scheidsrechters. En altijd in het voordeel van Barcelona. Nou, de scheidsrechter heeft in het voordeel van. Heel Madrid gevlogen, ja. want daar hadden twee of drie uitgestuurd <kwijnt> moeten worden. En dat was zeker niet uh, de eerste keer, overigens, nee. dat dat gebeurde. Nee. De Spaanse kranten hebben een enorme lijst van voorbeelden op de ja. pagina staan waarbij uh, Mourinho eigenlijk niet mag sturen. Dat ze nog met uh, elf man ook bij Porto en ook bij Inter Milaan zijn. Uh, er zijn al talloze voorbeelden van. Even naar die rode kaart die misschien toch wel een, een, een kentering teweeg heeft gebracht in die wedstrijd. Kijk, Henk van Nettek over even aan. Die rode kaart van Pepe, daar is heel veel, uh, over, van Pepe. Er is heel veel over gezegd, heel veel over geschreven. De, kijk eens door de ogen van de scheidsrechter. Was nou, het rood? De, in de ogen van de scheidsrechter, je moet a. Kijken de positie van de scheidsrechter, waar staat hij? De scheidsrechter stond in dit geval, dacht ik, eh, niet zo gunstig opgesteld. Maar vooral de vierde official en de eerste assistent stonden heel goed. En die hebben natuurlijk door de headsets hebben ze, eh, communiceren ze met elkaar. Maar als je aan de beweging van Peppe zag, de wijze waarop die inkwam... ja, dat was gewoon schandalig van dat had maar één doel... A. Intimideren. B. Als dat niet lukt, raken. Nou, ik vraag me af of uh, uh, de rechtsback van Barcelona wel daarmate danig geraakt wordt. De wijze waarop die viel. En dan nog een paar keer om uh, Hij draait van. nog een keer om zijn ars. Maar heen dat en doet en, er niet toe. De wijze, de intentie om een tegenstander bewust te blesseren. is alle rode kaart waard. Dus volledig terecht, de rode kaart. Ja, volledig. Erik mee eens? Ja, helemaal mee eens. Ik denk dat die als hij echt stevig op de grond had gestaan dat is zijn been had gebroken. Nou. Ja. En dat is dan misschien, Ton, ook weer die foute keus... Uh, uh, waar jij net over uh, begon. Want op het moment dat Adepio erin kwam... net mm. voor die overtreding van Pepe... begon het te lopen bij uh, Madrid. Er nou ja. werd de druk gezet en dacht ik van... nou, nu gaan ze droppen en erover. Ja, nou, dat is ook zo. Hè. En als ze, als ze even gingen voetballen... dan waren ze gelijk aan, aan Barcelona. Vergis je niet dat Barcelona... Natuurlijk een goed elftal heeft, maar ook wedstrijden verloren heeft deze competitie. En ook wedstrijden tegen Real Madrid, dat kan ik bijna niet noemen omdat dat juist die tactiek was. Maar, hmm. maar ook tegen andere uh, ploegen verloren heeft. Dus ze zijn ook kwetsbaar op een of andere manier. Nee, wat ik goed vind. Maar, dat, maar dan vind jij, als ik je mag onderbreken, uh, Real Madrid dus beter dan Mourinho. Uh, anders zou hij niet zo spelen. Ja, ja, absoluut. Kijk, die spelopvatting, dat zei ik al, die verdeling, dat mag. Maar volgens mij is er veel meer uit te halen. He? Dus nou, dat vind mm -hmm. ik de zwakte van Mourinho. Ja. Alleen, je hoeft niet te zeggen... kijk, dan denk je meteen is het een goede coach. is geen goede coach. Ja. Nou, maak daar maar gewoon een operationele ja. uh, definitie van. Een, uh, een coach die wint, een, een coach winnen. die kampioenschappen haalt... is een goede coach. En dan uh, de reacties achteraf. Uh, uh, op de site van Real Madrid worden zelfs uh, video's vertoond... waarvan later dan weer eens uh, aangetoond door anderen... dat er bepaalde frametjes uit zijn weggehaald... om maar aan te tonen dat uh, Pepe de tegenstander helemaal niet raakt. Wat vinden jullie ervan dat een club op die manier zichzelf verdedigt... door foto's en filmpjes op de website te zetten? Erik, mag ik bij jou beginnen? Ja, ik denk dat je dat ook moet zien in de emotie van uh, het hele uh, politiek gebeuren... wat erachter zit... Uh, Catalanen, uh, Spanjaarden, uh, de historie van, van, van, van deze uh, El Clasico uh, en natuurlijk uh, uh, uh, het voetbal dat in Spanje nog veel meer leeft dan in Nederland. En dan is het echt oorlog en dan uh, zijn misschien al deze methoden uh, vrij normaal, maar... Ja, het is wel wat overdreven. En ik vind ook weer de reactie van Barcelona erg overdreven. Die zich dus enorm kwaad hebben gemaakt op de reactie van Mourinho achteraf. ik zou Als ik zo'n goede ploeg heb, zou ik daar gewoon boven staan en lachen. En denken van, wij staan gewoon lekker in de finale en bekijk het verder maar. Mm. Ton? Eh... Uh... Nee eens? <laughs> nou, niet helemaal, want ik denk, ik vind zo weinig van weinig klasse getuigen, zowel voor Barcelona als uh, Real Madrid. Ja, maar dat zegt erik de ook De koninklijke. Ja, maar ja. dat, dat zegt erik ook meer of ja, meer ik Ja, uit te maar worden. ik denk dus dat de uh, voetbalbond van de, de Spaanse voetbalbond hier eens in moet grijpen. Ja, nou, ik ben nou dat, dat, dat ben ik. helemaal met Ton eens. Want uh, als we dus de Copa del Rey uh, finale kunnen, uh, voor onze geest kunnen halen. Daar zat notabene de benen, de voorzitter van de Spaanse voetbalbond, die ook voorzitter van de viva scheidsrechtercommissie en voorzitter van de uefa scheidsrechtercommissie is. Nou, als je in die wedstrijd de eerste 20 minuten gezien hebt wat daarvan aanslagen ook wederom door de Real Madrid spelers werden gedaan, en de scheidsrechter die wou deze wedstrijd een wedstrijd laten worden en trad helaas de eerste 20 minuten niet adequaat op, dan zeg ik van uh, meneer Angel Maria Villar. Het wordt tijd dat, uh, dat je van je stoel afkomt. En uh, nu ook de koninklijke is een keer zelf aan gaat pakken. Ja, de, de Villar die uh, zogenaamd ook vriendjes zou zijn met uh, de UEFA-bazen. En daarom zegt Mourinho, uh, Unicef, hebben jullie ook goede relaties ja. mee? Unicef, UEFA, enzovoort, enzovoort. En daarom wordt Barca bevoordeeld. Uh, zeg ik dat goed? Bevoordeeld? Is dat een goed woord? Bevoordeeld. Ja, bevoordeeld. bevoordeeld. Al, uh, op de persconferentie memoreerde Mourinho daar nog eventjes aan. Silly Wail. Ja, UEFA, wat ik denk, wat ik voel, eindigt mijn carrière. En hoe ik dat niet kan zeggen, laat ik een vraag achter, die ik hoop dat ik een dag zal kunnen beantwoorden, namelijk: waarom? Oftewel, hij zegt: ja. ik, uh, ik kan nu niet alles zeggen wat ik voel, want als ik nu alles zou zeggen wat ik voel, dan is mijn carrière voorbij. Maar er blijft maar één vraag hangen, en dat is: uh, waarom? Hij herinnerde ook aan uh, vorig jaar. Chelsea in de laatste minuut geen penalty gekregen... toen, net, toen ze net op 3-1 waren gekomen bij, uh, bij Chelsea. Vervolgens die hensbal geen penalty gegeven. Memoreerde hij niet aan het schandaal van uh, Stanford Bridge... en nu het schandaal van Ben Obeo, S zo zei um, hij. Uh, die, die, die, die uitspraken, dat kan je toch niet maken... om dat zo te zeggen op een persconferentie aan het publiek? Hou de emotie een beetje bij je. Ik denk dat Mourinho dan gewoon een hele slechte verliezer is... als hij dat doet op dat moment. Hij... Uh komt dan toch met uitspraken die hij inderdaad uh, niet moet doen. Ja, van had zou het misschien ook wel gedaan hebben. Ja. Hering heeft vanmorgen in een column ook ja. gezegd... van had hij niet moeten doen. We hebben, erover, we hebben ook nooit over een complot gesproken ja. toen dat bij ons gebeurde. Ja. Maar ik, ik denk ik niet denk alleen dat slechte dat... verliezen, want daar heb ik ook over nagedacht. Ik denk dat het gewoon een patoloog is. Dat het een mm -hmm. narcist is, mm -hmm. een persoonlijkheidsstoornis ja. heeft... Ja, dat en dat ook. hij weer even zichzelf wil laten zien. Met ja. wat voor onzin dan ook. We krijgen een vraag binnen op sportforum met NOS.nl. Uh, de heer Lipman uit Zeist, die vraagt... Uh, speelt Mourinho met Real niet net als Van Marwijk met Oranje tegen Spanje? Vind ik wel een goede vraag eigenlijk. Erik? Nou, ik vind dat dan nog wel een verschil in zit. Uh, ik denk in dat wat voor zin? Waar zit het verschil uh, Nou, misschien niet in, in, uh, in, in het spelbeeld. Maar uh, ik denk dat het zelf dat niet anders kon. En dat Real Madrid bewust zo speelde. Dat nee, moest echt werd teruggedrukt door, door eh, vooral op het middenveld. En dus ook niet anders kon, eigenlijk? Nee, ook. Ja, zo zou je het misschien kunnen doen, maar dat was natuurlijk van tevoren niet de opzet. Nederlands helpt werd op het middenveld uh, overlopen, eigenlijk. Ja. En uh, uh, vervolgens uh, teruggedrukt. Uh, Spanje kreeg in het begin van de wedstrijd ook heel veel kansen. Ja. Uh, van Marik heeft dat altijd al uh, een beetje ontkend. Maar uh, uiteindelijk kon, uh, kon Oranje alleen maar op de counter voetballen. En dat was nog bijna gelukt ook. Nou, ik denk dat je een vergelijk ja, kunt trekken. Dat ik, ja. het inderdaad hetzelfde was. Want ook hier zag je dus de agressiviteit van, van Real Madrid in de beginfase. En bij Oranje hebben we dat precies hetzelfde gezien. Ja. Dus dat is de wijze waarop je misschien het Spaanse nationale elftal... of in dit geval Barcelona aan zou moeten pakken. Maar daardoor vergeet je dus dat, dat, dat de hardheid... Eh, ja, die wordt dan bepaald in de wedstrijd door het optreden van de scheidsrechter en... Eh, ja, daar was eh, onze vriend Howard. Webb helaas niet gelukkig mee. Nee. Maar we moeten ook niet vergeten dat de Spanjaarden natuurlijk ook uh, behoorlijk ja, hard zijn. Ja, Spanjaarden die, die zijn uh, niet alleen hard, maar die zijn zelfs nog gemeen En ook. wij hebben wel, of wij, de heel zelfde al heeft wel een aantal gele kaarten gaat maar ook voor praten. Ja. Ja. Oké, okay, goed. Dat voor, voor we het weer over Oranje gaan hebben, ja, even precies. terug naar de Champions League. Uh, heel kort, Barcelona in de finale, is dat al zeker? Wie denkt van niet? Je mag het nu zeggen. 100 zeker? Ja. Dan nee, nou praat je toch terwijl ik vraag, wie denkt van niet? <laughs> nou, ik ben, ik ben er niet 100 van overtuigd... want uh, we hebben ook in die voorgaande wedstrijden gezien... 1-1 in de competitie, 1-0 voor uh, uh, Real Madrid in de Copa del Rey. En nou, als ze toevallig met 1-0 voorkomen... Kijk, wat ik verwacht is dat ze nog gemener spelen dan ze ooit gespeeld hebben. Nou, doe daar maar eens iets tegen, hè? Mm. Ja. De verwachting is, dat, hebben we, dat sprak ik eerder al uit, dat Barcelona nu zo getergd is. Ondanks die 2-0 voorsprong. Dat ze echt met een, ik geloof nu een balbezit van 79-21 Dat ze nu ja. naar, naar de 91-9 gaan, bij wijze van spreken. Uh, even die andere uh, halve finale. Want het is natuurlijk, uh, die andere is ook zo goed als beslist, uh, kunnen we toch wel stellen. Uh, Schalke tegen Manchester United. Uh, team van uh, doelman Edwin van der Sar. Uh, 2-0 werd het in Kelsienkirche. De terugwedstrijd lijkt een formaliteit. Ja, die moeten we nog wel spelen inderdaad. Dus, uh, maar ja, je ziet de eerste helft hoe, uh, ja, hoe we er doorheen gingen eigenlijk. Met, uh, met het aanvalspel en uh, de, de beweging van onze, onze spits en uh, de middenvelders. Uh, ja, alleen ondanks, of desondanks de keeper zal zeggen. Die hield ze op de been eigenlijk. En uh, dan kan je gefrusteerd raken en... Uh, Maybe that, misschien dat waarde dat net een minuutje voor rust had, dat ik nog een bal pakte eigenlijk. En we hebben met z'n allen in de kleedkamer gezegd, inderdaad, van, uh, kom, als we op deze manier doorgaan, inderdaad, er moeten een kans op komen. En, uh, het belangrijkste is dat we gewoon geen tegendoepen krijgen en, en de wedstrijd onder controle houden. En denk, uh, dat, ja, dat hebben we denk ik gedaan. We hebben uh, weinig weggegeven, afstandsschoten eigenlijk. En uh, gelukkig maakten we twee doelpunten uh, uh, in de tweede helft. Edwin van der Sar, ik kan me voorstellen dat uh, uh, jullie drieën allemaal het Edwin van der Sar enorm gunnen... dat hij zo'n mooi afscheid van zijn carrière krijgt, uh, Henk. Ja, ja de ik de uh, van mij mag hij uh, de Champions, -trophy, Champions League trofie overeind houden. Maar ik uh, ben bang dat ze dat niet zal lukken. Ik schat Barcelona toch wat hoger in dan uh, Manchester United. Tom? Nou, kijk, ik dacht van tevoren dat Real Madrid uh, Barcelona... het de finale eigenlijk was. Het was al de finale, maar dat waren de twee beste ploegen. En ik zag uh, Manchester United nu spelen tegen Schalke. En het was niet alleen een toomloos inzet, maar het was doodgewoon goed voetbal. Dus ik ben nog niet zo overtuigd dat Barcelona, als die in de finale komt... Uh, maar even de Europa Cup gaat winnen. Erik? Nou... Wat je vaak ziet bij onze clubs is dat ze een beetje opgebrand zijn hè, aan het einde van het seizoen. Als uh, dan die finale komt, dus dan eind mei. Ja, het is nog wel niet zo ver. Maar ik kan me ook voorstellen dat, dat Barcelona misschien wat fitter is. En uh, als zij gewoon hun spel spelen in Messi uh, is in goede doen, ja, dan kan ik me ook niet voorstellen dat Manchester United uh, wint van Barcelona. We hebben eerder deze week uh, uh, al een vraag binnengekregen van uh, Jaap van Veen. Die zegt: Is het niet vreemd dat in de halve finale Champions League tussen Zalke en Manchester een Spaanse scheidsrechter wordt opgesteld? Terwijl in de andere halve finale twee Spaanse ploegen uh, spelen, Henk? Nou, ik, over? Denk, ik denk niet dat dat van invloed is. Uh, die zal echt niet uh, de opdracht gekregen hebben van nou moet die en die ploeg winnen. Dat. Uh, dat doen ze op dat niveau niet meer. Ik denk dat gewoon de beste scheidsrechters geselecteerd zijn. Mm. En dat hebben we ook gezien. De man vloot een uitstekende wedstrijd uh, in Gelsenkirche. Dus en dat er was gewoon absoluut kunnen... niets zo aan te merken. Ja, ja. uh, overigens in de Europa League ook uh, twee halve finales. Porto uh, verpletterde het Spaanse Villarreal met 5-1. En bij won met 2-1 van Braga. Bij Porto Villarreal uh, vloot uh, Björn Kuipers. Henk als uitscheidsrechter, uh, hoe heb je daarnaar gekeken? Je het goed ja, gedaan? met heel je het goed veel, heel veel uh, belangstelling en uh, je kunt het nog steeds niet laten... maar je maakt dan notities waarvan je dan op een gegeven moment denkt... Van, nou dat, uh, dat moet ik toch eens een keer met buren over hebben. Oh, en er zijn, nou, noemde er eens Nou, Er zijn dus een aantal mensen positie kiezen. Uh, dat valt heel veel mensen niet op. Maar uh, je ziet vandaag aan de dag. dat scheidsletters over een meer dan voortreffelijke conditie beschikken. Maar dat het positie kiezen. dus het wil zeggen. de positie ten opzichte van het spelmoment. de positie ten opzichte van de bal. dat die vaak heel slecht is. Met de verdediging van Kuipers. Hij heeft er natuurlijk wel twee mensen ja. bijgekregen. Ja, maar dat is, juist, dat is juist de oorzaak geworden. dat de scheidsletters verkeerd gaan lopen. Mm. Want je ziet ze nu van penaltystip tot penaltystip lopen. En ik moet eerlijk zeggen. maar dat is mijn persoonlijke mening. Mm vraag nog steeds af, wat is de extra bijdrage van de vijfde en zesde officie? Ja, dat is weer een aparte discussie. We hebben nu nog één minuut, want dan gaan we naar het uh, nos van vijf uur. Die penalty die die gaf, iedereen ja. zag dat het een zwalbe was. En uh, er waren, ja, maar er waren hij... ook mensen die zeiden van hij had een rode kaart moeten geven. Nou, in de eerste plaats... Uh, ik had hem niet gegeven, laat ik het zo zeggen. Maar dat is makkelijk de zeggen, want ik stond de... niet in het veld. Ik had geen penalty gegeven. Ik maar denk jou, ook niet jouw dat jouw positie had beter geweest. Denk ja, ja, denk ja. Ik. <laughs> <laughs> ja, maar daarom. Ik zat in de ja, luide stoel. Kan, ik zat ja. beter opgesteld. Ja. Ja. Maar ik denk dat in dit geval Björn Kuipers het zelf ook niet helemaal goed gezien heeft. Maar afgegaan is op het advies van de vijfde official, in dit geval Richard Liesveld. Ja, ja, en dan ja. moet je heel voorzichtig zijn. Maar voor mij is het teken nog steeds A, de bal ging dus 20 niet rechtdoor, maar die werd gewijzigd. Dat wil zeggen dat de bal gespeeld werd door de doeman. En je kunt nooit met twee benen tegelijk vallen. Althans en rood was het dus dan helemaal niet, want het was niet het afnemen van de kans. En niet, omdat het geen scoringskans meer was. De bal ging naar de linkerkant van het grote. Dankjewel. Tot zo, naar het internationaal van 5 uur. Op De overnachting. Elke week één gast, die blijft slapen... maar vooral komt praten... Vandaag, in de overnachting, Job Cohen. Ik vind echt dat de voorstellen waar het kabinet mee komt... en die voortkomen uit het regeerakkoord en het gedoogakkoord... ja, eh, die zijn echt heel slecht voor ons land. Vannacht om 12 uur, Job Cohen in de overnachting. Radio 1, het nieuws van alle kanten.